4 uur. Dit is Radio 1, met Ger Jochems en Tessel Blok. Hoogmoed, zelfoverschatting, te veel alcohol, te veel seks. Ofwel, waarom de hoogste leiders allemaal aan het batseba syndroom lijden. Tot straks in de villa, nu is het NRS-journaal. Gert Kluuk. Nee? Ik denk dat ik maar gewoon ga lezen, dat is het eenvoudigste toch? Dit is het nieuws. In de Egyptische hoofdstad Cairo heeft oud-president Hosni Mubarak per helikopter de gevangenis verlaten. De rechter gelastte gisteren de vrijlating van Mubarak, die twee jaar heeft vastgezeten. De duur van het voorarrest bereikt daarmee de toegestane maximale lengte. Op grond van de noodtoestand besloot het leger Mubarak onder huisarrest te plaatsen. Onbekend is waar Mubarak naartoe wordt gebracht.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 Het gaat goed met het toerisme in Spanje. In de eerste zeven maanden van dit jaar ontving het land 34 miljoen vakantiegangers. Daarmee is het record uit 2008 verbroken. De meeste buitenlandse vakantiegangers komen uit Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. De Scandinaviërs en Russen vormen de snelst groeiende groep toeristen. De cijfers zijn een opsteken voor Spanje dat al enkele jaren kampt met een krimpende economie en oplopende werkloosheid. De Nederlandse dressuurploeg is bij de Europese kampioenschap... in het Deense Herning als tweede geëindigd net achter Duitsland. De equipe bestond uit Edward Gal, Adeline de Cornelissen... Hans-Peter Minderhout en debutante Danielle Heikoop. Gal leverde van de Nederlanders de beste individuele prestatie... met op twee na hoogste waardering. Het weer in het zuidwesten en zuiden nog wat regen... verder bewolking met vooral in het oosten en zuidoosten wat zon...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 Egypte heb ik geven. Zeker, de oud-Egyptische president, de Egyptische oud-president moet ik natuurlijk zeggen, Hosni Mubarak, is zojuist vrijgelaten. nos even Joris van der Kerkel, hij staat bij de gevangenis in Cairo. Joris, jij bent daar. Heb je hem naar buiten zien komen? Het is toch steeds oefenen. Joris? Ja? Heb jij hem naar buiten zien komen, Mubarak? Ik heb hem niet naar buiten zien komen, er is een... Een helikopter geland achter de muren en die is uiteindelijk ook weer weggevlogen een uur nadat hij hier geland was. Het gekke was dat er op een gegeven moment zo'n 200 mensen hier aanwezig waren met allemaal foto's van Mubarak. Uh, die stonden te wachten en te zingen, het kon was erbij. En al die tijd dat we aan het zingen waren, gebeurde er niks. En op het moment dat die helikopter wegging, was het stil. ja, vijf minuten daarna, toen we dan uiteindelijk bij iedereen doordrong dat die helikopter... Uit, waarschijnlijk een helikopter was met, uh, met Mubarak en toen werd er uh, weer gezongen. De mensen hier zijn uh, enorm blij. Hè? Ja. Goed, je hebt dus geen handtekening kunnen vragen. Hé, hey, is het bekend waar hij heen is? Waarschijnlijk is hij daar een ziekenhuis hier in de buurt. Er wordt al jaren gezegd dat zijn gezondheid slecht is. Daarom zijn de foto's ook van, de, van wat de mensen met zich meedragen. Uh, foto's van Mobark van jaren geleden, niet van de een beetje ziekelijke Mubarak van de laatste jaren. Hij zou onderzocht worden en van daaruit doorgaan naar Shaumseyk, waar de familie een groot onderkomen heeft. Dat is één verhaal. Een ander verhaal is dat hij hier gewoon in de buurt blijft omdat hij huisarrest heeft en omdat de politie hem een beetje beter in de gaten zou willen kunnen houden. Um, en dan is hij hier in de buurt in een huis uh, van de politie waar hij min of meer vrijheid heeft. Dat zijn de twee verhalen die het, uh, het meest verteld uh, worden. En dan is er nog een derde verhaal, dat hij zondag voor een andere rechter moet komen die hem weer vast kan zetten. Wat weet je daarvan? Ja, nou, zoals jij het zegt, hij kan hem weer vastzetten, die, die rechter. Er wordt gezegd dat dat vooral een theoretische mogelijkheid is. Maar het is een mogelijkheid. Ondertussen rent een kind net voor me de weg over... en de auto die gaat daar rakelingsland. Maar het is een theoretische mogelijkheid, wordt hier ook gezegd. Die zaken die zijn er nog. Hij moet voorkomen. Het is inderdaad niet dat hij vrijgesproken is, maar hij hoeft... De zaken waar hij van verdacht wordt, dieper in gevangenschap uh, af te wachten. Maar ja, de manier waarop de mensen hier staan, maar het zijn er maar een paar honderd, die gaan ervan uit dat hij uh, voor je heel vrij is. Hun helpt. Oké. Okay. Joris van der Kerkhoff bij de gevangenis in Cairo. Dankjewel. Vanwege het reces in Den Haag is er op donderdag geen politiek Panel deze weken. Wel elke week een gast uit de wetenschap. En vandaag is dat media en massapsycholoog Jaap van Ginneken. Hij is verbonden aan het Euro-American Institute van de Serum Business School in Nice. Schrijver van een groot aantal boeken over zijn vakgebied. met prachtige titels als Het enthousiasmevirus en Gek met geld. Hartelijk welkom, meneer van Ginneken. Goedemiddag. Eerst uh, drie vragen, die stellen mm -hmm. we uh, uh, steeds elke week aan onze wetenschappelijke gast. Wat is uh, wat u betreft uh, de meest bijzondere wetenschappelijke ontwikkeling van de afgelopen tijd? Hoeft niet op uw eigen vakgebied te zijn, mag wel. Nou, als ik kijk naar de psychologie, dan zijn er vlak na elkaar de afgelopen maanden drie aankondigingen geweest. Uh, de laatste is, Japan heeft één seconde een miljoen neuronen gesimuleerd. Ja, ja. Tweede aankondiging, uh, de Europese gemeenschap gaat miljarden uitgeven... om in tien jaar het brein te simuleren op een super, super, supercomputer. En de derde aankondiging is van de Verenigde Staten... die gaan op een andere manier het brein in kaart brengen... met name door steeds ingewikkelder dierenbreinen te prikkelen... en te simuleren en te manipuleren... Ja. En dat wil zeggen dat over tien jaar... er een enorme explosie van kennis beschikbaar moet zijn... over de werking van het brein. Mm -hmm. En net zoals het uh, Human Genome Project ja, van uh, twintig jaar geleden. Dat heeft een enorme stroomversnelling gegeven. En dat is eigenlijk bij het brein ook te verwachten. Nou dus het is het brein en psychologie niet is... helemaal hetzelfde, maar toch. Maakt niet uit, het hoeft er niet op dat vak. No. Maar u zegt eigenlijk, dus mijn nieuws is... dat er in korte tijd drie aankondigingen zijn geweest... dat we weten over tien jaar is het feest. Ja, dan hebben we ja. een, een en er zijn in het verlengde daarvan zelfs nog twee andere aankondigingen. Er is in uh, Silicon Valley is er een groep die in 2030 een compleet individueel brein wil gaan simuleren. En in 2045 een avatar maken die dan als ruimtevaarder uh, uh, het heelal in kan worden gestuurd. En die dus niet na twintig jaar vervangen moet worden of voortgeplant. Maar die kan gewoon duizenden jaren met datzelfde brein in de richting van het volgende sterrenstelsel gaan. U bent er ook van overtuigd dat deze ontwikkeling die u nou schetst... dat dat grote, uh, grote veranderingen en grote ontdekkingen gaat opleveren. Ja, ja. ja. ja. Nou. En binnen tien jaar dus, of over tien jaar al. Ja. Ja. We wachten in spanning af. Uh, overigens, hoe doet Nederland het internationaal op uw vakgebied? Nou, in de psychologie is Nederland een zeer vooraanstaand vak. Uh, ondanks de rellen die er uh, geweest zijn Stapel. en die terecht geweest zijn. Ja. Uh, ik heb net een boek af, dat, is, uh, dat verschijnt pas in december... bij het 75-jarig bestaan van het NIP. Dat is de Nederlandse uh, psychologenorganisatie. Ja. En ik heb daarvoor gekeken naar wat is er nou de laatste 25 jaar... zo'n beetje aan de hand geweest in verschillende domeinen... verschillende universiteiten. En dan blijkt toch dat Nederlandse psychologie... aan de forefront uh, staat van uh, de internationale psychologie. Er wordt zeer veel gepubliceerd in de allerbeste tijdschriften enzovoort. Maar af en toe is er dan een incidentje, dan gaat mm -hmm. er wat fout. En dan is er iemand over het paard getild. En, uh, die zei het zuigt een incidentje? Nou ja, ik die had zuigt het, idee het, allemaal dat uit het dat de psychologie duim. een ontzettende opdonder heeft gekregen. Ja. Juist door de bekendheid van Van Slapel. Tuurlijk. En, He, het een heeft het ander natuurlijk in ja, de hand gewerkt. Maar ik heb maar, zelf het gevoel van... ja, dat had ergens anders ook misschien wel kunnen gebeuren. Ja. Doet dat dan uiteindelijk geen afbreuk aan de goede dingen... die de psychologie in Nederland voortgelegd heeft? Jawel, het doet wel afbreuk. Uh, maar goed, uh, die dingen komen en die gaan. Uh, het is geen blijvende schade, het kan ook weer... Het kan ook, kan ook weer, weer goedkomen ja. als ja. er weer, weer een uh, prijs wordt uitgereikt. Nu krijgt u een miljoen om een onderzoek te gaan doen, een miljoen euro. Ja. Wat zou u willen onderzoeken dat u zo belangrijk vindt... dat u zegt, als ik daarna mij niet meer wetenschappelijk kan manifesteren... oké, okay, is niet erg, want dit heb ik dan toch maar bereikt. Ja. Wat is dat? Nou, ik heb een heel raar specialisme. Uh, en dat is massapsychologie. En dat gaat over hele grote groepen mensen die in, in wisselwerking met elkaar zijn. En die gezamenlijk gedrag ontwikkelen. En dat gedrag heeft vaak hele grinnige kenmerken. Dan, dan opeens, iedereen gaat de ene kant uit of de andere kant uit. En daar zit een hoge mate van onvoorspelbaarheid in. Het probleem van dat vakgebied is dat het enerzijds met de meest fascinerende gebeurtenissen van de tijd te maken heeft. Maar anderzijds dat je daar heel moeilijk een harde vinger op kunt leggen. Want wat bijvoorbeeld niet geldt, is dat bijgeloof in de heilige Drie Eenheid meten is weten, weten uh -huh. is voorspellen, voorspellen is beheersen. He, kijk maar naar haren. Het ja. blijkt dan dat dat toch... Een kan. Nou, ja. goed. Maar wat is nou het interessante? Op dit moment komt er opeens een lawine aan materiaal beschikbaar... die we nooit hebben gehad. Bijvoorbeeld beelden van volksmenigten in opwinding, in opschudding, tijdens de gebeurtenissen zelf. Vroeger cool. was het altijd zo dat je te laat was... tegen de tijd dat je de telefoon had opgenomen... van er ja. is een gaande en dan je, moest je observatoren mobiliseren... met notitieblokjes enzovoort. En nu is het zo dat iedereen neemt dat op zijn iPhone op... Mm -hmm. en er zijn op internet reusachtige hoeveelheden... mooie beelden van volksmenigten middenin de opwindende situatie en de historische gebeurtenis. En eigenlijk zou je dat dus eens allemaal onder de loep moeten leggen. Hmm. Hoe lopen die processen nou precies... In een Daar zou je een opgering. soort project dan van willen ja, maken absoluut. van een miljoen. Je ja, ja. verwacht veel resultaat van zoiets. Nou ja, dit is het moment om daaraan te beginnen. Ja, en een uh, miljoen, is dat de? Nou, is dus dat is niet wat? veel, maar aan de andere kant, ja, er is van alles op internet. Ja. Het grappige ja. is, er was, er was dus een, in, in Stanford, een van de beste universiteiten... is uh, 15 jaar geleden weer opeens een afdeling massapsychologie opgericht... Hm. Maar die was vijf jaar geleden ook alweer ter ziele... zoals dat altijd gaat met afdelingen massapsychologie. Is dat zo? Ja. Is dat een voorspelbare ik heb vroeger, nou, beweging? Ik heb, ja, ja, want oh ja. Het, is, het, is een, het is een vak wat moeilijk empirisch kwantitatief te mm -hmm. onderzoeken is. Um, en het is altijd dat er belangstelling is als er, als er een grote toestand is geweest. Dan wordt er een commissie benoemd en een rapport geschreven. En daarna gaat het in de la en dan is het weer voorbij. Ja, mm. okay. We gaan naar uh, uw boek, wat pas over drie weken uitkomt. Het heet Verleidingen aan de Top. Um, daarin beschrijft u, aan de hand van een aantal voorbeelden... mensen die iedereen kent, kennen die Berlusconi, Mitterrand, Blair... nou, noem maar op, een aantal van dat soort grote leiders... beschrijft u eigenlijk wat macht doet met de menselijke psyche... wat er, wat er gebeurt met de psyche, wat er echt daadwerkelijk gebeurt in de hersenen. Um, en u noemt dat het uh, Batseba-syndroom. Ja. Leg, leg het dus, probeer het dus kort en helder de kern ervan uit te leggen. Nou, Batseba, uh, dat is een verhaal uit de Bijbel. Hè. We hadden de, de grote leider in, de, in het Oude Testament, dat was koning David. Dat was de ideale leider, nobel, intelligent uh, enzovoort. Maar die ontspoorde op een gegeven moment toen die koning was en iedereen naar hem opkeek en iedereen touwde voor hem. Toen werd hij verliefd op een, op een vrouw aan zijn hof. En die was eigenlijk van iemand anders. En uh, die ging hij toen verleiden. En die man die stuurde die de vuurlinies in en die kwam toen om. En uh, dit is dus een term die is ontwikkeld voor paradoxen in leiderschap. Dat mensen die met hele goede eigenschappen aan de top komen... als ze eenmaal aan de top zijn rare fratsen gaan ontwikkelen achter de schermen, achter de gordijnen... Eh, waardoor ze eigenlijk eh, ja, hun, hun goede werken voor een deel om zeep helpen. Achter de gordijnen? Nou no ja, nooit dus, daarvoor? Ja, ook daarvoor, maar ik heb in mijn boek bijvoorbeeld... een hele hoop verhalen verzameld waarvan het mij verbaast... dat die niet algemeen bekend zijn. Dat zijn vaak uh, hele bekende leiders, een uh, voorwerp van mythe. Neem Kennedy bijvoorbeeld, hè. Uh, en iedereen denkt van, nou, Kennedy, een van de grootste presidenten aller tijden. En uh, fantastische dingen bereikt in zijn presidentschap. En A, is dat niet waar. Hij heeft helemaal niet zoveel fantastische dingen bereikt. Maar B, blijkt dat hij achter de schermen... 100% seksverslaafd en drugsverslaafd was. En het rare is dat dat dus niet algemeen bekend is. Eerst na zijn dood is die mythe en zijn er hele, hele uh, complimenteuze boeken verschenen. Oké, okay, dat is logisch. Maar 25 jaar na zijn dood zijn er eens een paar biografen... de alternatieve verhalen gaan verzamelen, ooggetuigen gaan interviewen... mensen die in het Witte Huis gewerkt hebben. En daar kwam dus een heel ander beeld uit naar voren. En wat mij dan weer verbaast is, we zijn nu weer 25 jaar verder... dat dat niet algemeen bekend is. Hm. En dat ik nou, dus mensen nou laten weer niet vaak een droom uit de nee, ja, nee, ja. Ja. Wat u nu beschrijft valt onder het hoofdstukje Gulzigheid. U heeft het boek opgedeeld in de zeven klassieke hoofdzonden. Ja. Ja. Waar leiders die die top bereikt hebben zich in verliezen. In, in, in, in, in verliezen in meerdere mate. Het geldt niet voor alle leiders natuurlijk, nee. maar wel voor heel veel. Ja. Um, u had het nu over die gulzigheid bij Kennedy. Wat is uw favoriete hoofdzonde. toen u dat boek <lacht> aan het schrijven was? Nou, mijn favoriete hoofdstuk is natuurlijk seks. En ik heb me daar ook aan bezondigd, maar ik ben er geen toppoliticus mee geworden. Nee, en bovendien ben ik nu een hele verkeerd. brave huisvader. <laughs> ja. Maar uh, ja, dat, dat blijft natuurlijk fascinerend. Hè? Dus, dus Kennedy had een speciale assistent die iedere dag nieuwe verse meisjes invloog. Ze vast klaarlegde. Uh, en en uh, dan kwam de president even snel langs. Hm. En die en en niet eens klaar... uh, een keertje, maar... Nee, nee, dat ging aan, het was een fabriek. Ja. En die en klaagde dus ze... ook, als ik niet iedere dag een nieuwe krijg... dan krijg ik hoofdpijn. Nee, ja, ja, ja. En daarna werden ze doorgeschoven naar Robert, naar zijn broer. Weer op het vliegveld. Ja, dat gebeurde ook. Dus ja. onder andere ja, met ja. in Monroe is dat het Dat vaard. dat ooit stilgehouden is kunnen worden. Zou dat nu nog, nu nog kunnen? Ik denk dat het nog steeds gebeurt. Dus er ja. zijn sommige... Ik heb de allerrecentste leiders niet gedaan... omdat ik het gevoel had dat er nog te weinig... van achter de schermen was weggelekt, ja. uitgelekt. Maar bijvoorbeeld iemand... Ik woon dan in Frankrijk. Iemand als Sarkozy heb ik nu goed gevolgd. En ik denk dat tegen de tijd dat we op een rijtje hebben... wat er in zijn regeringsperiode allemaal gebeurd is... dan staan we ook met onze oren ja. te klapper. Nou is het... U zegt het is eigenlijk onbegrijpelijk... Hè, dat dat niet eerder naar buiten is gekomen. Maar dat is natuurlijk... Ook een van de redenen waarom deze mensen als ze eenmaal aan de top zijn en dit vreemde syndroomgedrag gaan. Uh, tekenen daarvan gaan vertonen. Dat ze dat kunnen blijven doen. Omdat hun hele hofhouding om ze heen en ja. al hun woordvoerders, hun mond houden, hun ja. bek houden, die en laten zelfs, ze ook gewoon maar begaan. Ja, en zelfs als ze net zijn afgetreden of ze zijn net dood. Dan nog steeds overheerst de, de, de elogieu, de, de hoe heet je, de complimentenstemming. Maar later, pas veel later, dan komen de tongen los. En uh, in Frankrijk waren er bijvoorbeeld zelfs bijvoorbeeld via echtscheidingsruzies... kwamen er dan opeens inside information naar buiten. Onder andere over Sarkozy. Dus uh, dat gaat over enorme zwarte kassen die met geld gevuld zijn... van buitenlandse staatshoofden. Waaronder van Gaddafi bijvoorbeeld in Frankrijk, ja. uh, met Sarkozy. Ja, ja. Ik wil maar zeggen, het is natuurlijk zo dat die macht die corrumpeert... en al die, en die zeven hoofdzonden waar Gerrit over had, dat ze zich uh, daarin verliezen... Ze krijgen die mogelijkheid ook, omdat er ja. niemand is om ze tegen te ja. houden. Dat is ja. natuurlijk dat ja. is een wisselwerking. Wat, mij, wat ik het, het mooiste vond, en dat het kwam dus toen het boek eigenlijk al gevorderd was... Eh, toen stuitte ik net op een aantal nieuwe publicaties over hormonen, hersenen... En hoe dat in de dierenwereld gaat. Mm -hmm. En daar is dus ontdekt al langer geleden, dat heet het winner effect. Dat wil zeggen dat in een dierengemeenschap, daar knokken de mannetjes om de vrouwtjes en de grond en de grondstoffen enzovoort. En iedere keer als ze een, als een gevecht winnen, dan wordt de kans groter dat ze het daaropvolgende gevecht weer winnen. En vroeger dachten ze van ja, maar hoe kan dat dan? Want die testosteron die blijft niet in die hoeveelheden mm -hmm. in het lichaam zitten. Maar er is nu ontdekt een paar jaar geleden dat als je steeds maar die testosteron rushes hebt, dat dat hersenveranderingen teweeg brengt waardoor er meer androgenreceptoren ja, androgen komen... waardoor je gevoeliger wordt voor de volgende testosteronronde. Het ja, versterkt ja. zichzelf in je hersens. Precies, het is een, is een feedback loop. En de, die mannetjes die dus steeds hoger op de sociale ladder komen... die jagen zichzelf op met die testosteron- en die androgen receptoren En als ze dan helemaal bovenaan zijn, ja. zijn ze zo opgedraaid... dat ze veel risico's nemen... Die eigenlijk onnodig zijn en, en dat een, een downfall, een, een ondergang ook inluidt, zou zou kunnen. Komt ja. soms voor. Ja. Nu is één van de hoofdzonden en u zegt ja, dat is tevens en eigenlijk een overkoepelende hoofdzonde waar ja. al die andere zes onder vallen. Ja. Trots of overmoed, ja. hoogmoed, denk ja. ik dan aan. Ja. Legt u dat eens uit. Nou ja, dus uh, wat er gebeurt is dat iemand heeft op een gegeven moment... Uh, uh, die begint onderaan de ladder, die, die wint een paar slagen... die krijgt steeds meer zelfvertrouwen, die wint nog een paar slagen. Het blijkt ook uit onderzoek dat iedere keer als je wint... gebeurt er dus iets met je. Mm -hmm. En krijg je dus nog meer zelfvertrouwen en nog mm -hmm. meer drive. En uh, wat het probleem is, als je dan helemaal bovenaan bent... dan verkeert die... Moed in overmoed en dat zelfvertrouwen in overmatig zelfvertrouwen. En dan gaan mensen dus rare dingen doen. U heeft dat voor een deel opgehangen. dus is altijd te handig te praten aan de hand van ja. mensen en voorbeelden. U heeft het voor een deel opgehangen aan Tony Blair. Ja, Tony Blair is een mooi voorbeeld. Hij uh, is natuurlijk een zeer begaafde leider. Vooral goed kunnen van communiceren en uh, lang aan het bewind gebleven. Zijn partij een nieuwe richting gegeven. Um, maar wat er interessant is en ik heb ook het andere voorbeeld van Engeland genoemd dat is dan geen man Margaret Thatcher wat er interessant is aan die gevallen is dat ze zo lang aan het bewind geleven zijn dat alle mensen om hen heen zeiden jullie moeten nu echt weg het is nu echt voorbij je moet nu echt weg en ze wilden niet nee. en ze wilden ook over hun graf heen regeren ze wilden bepalen wie hun zou kunnen opvolgen dat is ook bijvoorbeeld een heel interessant uh, iets er is een Neiging bij leiders die heel succesvol zijn om hun opvolging te willen saboteren. Mm. Dat is heel merkwaardig. Ik ben daar al wat langer mee bezig. En daar zijn hele frappante voorbeelden Noem van. Moord er zijn? Nou ja, Hier bij, bij Blair is het natuurlijk uh, Brown. Ja. Uh, uh, Brown. Niet alleen had Brown natuurlijk niet dezelfde kwaliteiten als Blair om te communiceren. Maar alles wat Tony Blair kon doen om. Zijn opvolger brown beentje te lichten, heeft hij gedaan. En hier, Lubbers en Brinkman. Lubbers en Brinkman, dat is een ook heel erg waar ik ja, ja, absoluut. Ja. Je ja. zag Wat... hem bijna struikelen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Wat maakt nou dat uh, dat, dat uh, mechanisme van die trots enzovoort uh, op hol slaat? Het lijkt wel, zoals u het beschrijft, het lijkt het heel erg op. Ja, die mannen zijn op een gegeven moment zichzelf wel heel erg serieus gaan nemen. Ook. Ja. Ja, Nou ja, je ziet het zelfs bijvoorbeeld aan zoiets lulligs als, wie, zoiets lulligs als seks. <lacht> Mooie uitdrukken. Uh, dus uh, er is ook recent nieuw psychologisch onderzoek... waaruit blijkt dat uh, mannen die macht hebben... vinden opeens de vrouwen in de kamer seksier... en zijn ook meer geneigd om erachteraan te jagen. Hm. Dus zodra je mannen het gevoel geeft van seks... dan worden ze meteen geil... en dan gaan ze meteen uh, ongewenste intimiteiten ondernemen... Of gewenste, want die vrouwen vinden dat soms nou ook nog wel weer leuk. Ja, want dat wordt hoge, ook altijd gezegd... dat vrouwen juist ook enorm ja. uh, kikken op mannen met natuurlijk. Tuurlijk, ja. zo'n hoge piet. Dus ja. dat vindt elkaar dan wel. Ja, maar ja. het zijn dus toch wonderlijke dingen. Want het zijn allemaal dingen waarvan we denken ja. van... ja, maar wij zijn toch rationeel en we hebben toch de ja. verlichting gehad. En, uh... Maar daarom wil ik toch even, want we, dit is nu wat er gebeurt... Hè? Wat, wat er gebeurt door de eh, omgeving om je heen... maar ook in, daadwerkelijk chemisch gebeurt in, in, ja. in de hersenen van zo iemand... Maar geldt dat voor iedereen? Niet iedereen is in de wieg gelegd al a priori om een groot leider te worden. Heeft het niet ook toch te maken met, met je karakter en hoe je ja. in elkaar zit? Ja. Dat je überhaupt begint aan die klim? Ja, ja denk het wel. Er dus, uh, zijn natuurlijk al sowieso mensen die... Uh, ambitieuzer zijn of die iets moeten compenseren. Dus die die start maken uh, uh, op, die, op die ladder. Mm. Dat is waar, dat is een element. Maar uh, hier zoom ik dus in op wat er gebeurt als ze dan bijna aan het einde We ja. hebben dus in Nederland een hoop affaires gehad met topmanagers, hè, die, die ontspoord zijn aan het laatst. Dus zees van der Hoeven van de Aholt en uh, Cor Boonstra van de Philips en die Van de ja. Keulen van de SNS-bank en, en, en het mooiste voorbeeld is natuurlijk Bram Moskowits. Ja. Die ja. is haast uh, die ja, de is, belichaming van dit syndroom. Nu krijgt het bijvoorbeeld niet, want dat is ook een leuke correlatie die gevonden is... dat de persoonlijkheidstrekken die iemand een groot leider maken... Mm -hmm. min of meer dezelfde persoonlijkheidstrekken zijn van iemand die makkelijk verslaafd raakt aan drugs, drangs, seks, wat mm -hmm. dan ook. Mm -hmm. Hoe zit dat dan? Nou ja, een hoge mate van zelfvertrouwen heb je natuurlijk nodig om te kunnen functioneren in dit vak. Ja. Uh, en, en, ja, je zou haast kunnen zeggen dus zelfs als ze dat niet hadden, dan moeten ze even een injectie krijgen. zodat het zelfvertrouwen wordt opgepompt. Dus je hebt natuurlijk zelfvertrouwen nodig. En, maar je ziet ook bijvoorbeeld wat veel voorkomt onder leiders, is, uh, dat heet bipolaire stoornis. Hè, dus hmm. de afwisseling van depressie en manier. Wie had dat? Nou ja, of veel oorlogstijden. dus... dus uit, uh, Churchill had het, Hitler had het. Ja. Maar dat is natuurlijk ook logisch als je een groot veldheer bent... of je hebt enorme wereldoorlogen uit te vechten. Dan gaat er soms iets goed, soms gaat er iets fout. Soms ook door toeval. Mm -hmm. En dan zit je dus dagen in de put en helemaal aan de grond. En dan denk je, jee, hoe moet dat nou in godsnaam verder? En een andere keer heb je toevallig een overwinning behaald. En dan denk je van, zie je ja. wel, we zijn nou, er bijna. dan stoot ik door. Ja, ja even doorpakken. Het is wel het iets dat van, we, het... we, dat moeten we niet vergeten. Het, het is wel iets van mannen. He, ja. Het ja. Dit, ja. Ja. Vragen, ja, dus daar raak ik ook aan in het boek. Uh, het overgrote merendeel van degene die ik behandel zijn mannen. Aan het eind komt dan nog even Thatcher om de hoek kijken. Als de vrouw. Um, er is ook de laatste jaren veel onderzoek gedaan... naar het functioneren van mannen en vrouwen... ook in de managementwereld en ook in de politiek. En daar zijn een paar dingen interessant aan. Ten eerste, mannen en vrouwen functioneren toch niet 100% hetzelfde. Hm. Hè? Uh, sommige mensen vinden dat uh, seksistisch om te zeggen dat er, dat om de er van verschillen te zeggen, zijn. Als <laughs> dat al seksistisch is, er zijn, er zijn ietsje verschillende manieren van opereren. Dat is punt één. Mannen zijn geneigd om uh, competitiever, conflictmatiger te zijn, uh, roekelozer, ook uiteindelijk. De meeste vrouwen gemiddeld zijn wat terughoudender in, wat, wat meer op coöperatie ingesteld... op harmonie enzovoort. Nou blijkt uit onderzoek ook in de financiële wereld... dat als je een beleggingsclub hebt met alleen mannen... dan gaan ze te roekeloos investeren. Als je een beleggingsclub hebt met alleen vrouwen... dan gaan ze te voorzichtig investeren. Als je ze bij elkaar doet en met elkaar laat praten... Dat is een heel mooi ja. Ja. En dat zou dus ook in de politiek kunnen moeten. Als je dit nou dan legt op de pogingen om een vrouwenquotum in te voeren voor de toppen van, be van het bedrijfsleven, ja. is dat dan gedoemd te mislukken of juist niet? Daar ben ik niet nou helemaal ja, uit. Ja, die ik... hele kwestie van die positieve discriminatie, daar is natuurlijk eindeloos de discussie over. Als je dat dwingt, dan heeft het als ongewenst neveneffect dat het lijkt alsof die mensen zelf niet de kwaliteiten hebben ja. om er te komen. Mm -hmm. Het andere argument is natuurlijk... als je eenmaal een old boys netwerk hebt... van allemaal mannen die elkaar de hele tijd de bal toespelen... dan komen die vrouwen er nooit tussen. Hm. Dus als je er niet een beetje druk op zet... dan gebeurt er niks. Ja. En je ziet ook dat het veel te langzaam gaat. U wilt dit uh, boek, uh, wat dus gaat over de gevaren... die uh, een groot leider zijn of aan de top komen... met zich mee kunnen brengen... Um, eigenlijk als, uh, als een soort cursusboek aan politici geven. Denk je ja. dat dat zin heeft? Want het is niet ook één uh, eigenlijk heel erg duidelijke eigenschap de totale ontkenning van wat er met jou zelf aan de hand is... en met je gebeurt en de gevaren ja. die hier lopen. Nou ja, ik wil dus voor managers en topbestuurders lezingen gaan geven om ze bewust te maken van de gevaren die hen bedreigen. Mm -hmm. En ik denk dat dat toch een heel klein beetje kan helpen... als ze inzicht hebben in de hormonen die door hun kop gieren. Een soort van moderne Memento mori. Dat was vroeger die Romeinse ja. keizer ja, ja. die ja, slaaf achter zich schedeltje voor hem hield ja. van je bent sterfelijk en je bent geen god. Ja. Uh, uh, maar werkt dat? Uh, nou, we zullen het zien. Ik ja. ga het In ondernemen. plaats van de schedel komende... uw boek? <laughs> de ja, de komende jaren ga ik die lezing houden... en misschien dat de wereld daar dan beter van ja, wordt. Ja. Verleidingen... Iemand, die, iemand die de hele dag tegen Rutte fluistert, je bent god niet. Nee, je en bent je god gaat niet. ooit dood. Ja, precies. <lacht> nou, ik vind het eigenlijk wel een idee. Ja. Het, is, het is een baan, ja. 24 uur per dag. Wat Verleiding Probeen aan we? de top, dat is de titel van het boek van Jaap van Ginneken. Komt uit over drie weken, zei het. Ja bij Business Contact. En in u dan weer in boek. het land om het ja. te, uh, voor de aanbieding. Ja. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Jaap van Ginneke. Dit was de Villa. Wij zijn er maandag weer. En zometeen na het nieuws hoort u natuurlijk. Zoals altijd het Radio 1 Journaal met Lucella carrasco Goedemiddag. Lucella, hi. Naast het uh, lopende nieuws in het Midden-Oosten zijn wij in België... waar ze eindelijk weer eens sportief succes hebben. En nog wel met hockey, mannen en vrouwen. Dat oh, wat goed. En we laten de advocaat van Bradley manning horen... die voortaan Chelsea wil heten. Niet de advocaat, maar, maar manning de advocaat van Manning. Menning. Manning wil Chelsea ja, heeten. Ja, ja, ja, ja, sorry, nou, die advocaat ja. heet Chelsea. <laughs> nou, nee, totale oh, nee. verwarring. Bradley Manning wil graag Chelsea. So is het. Oh, en als ja, u natuurlijk. daar alles over wilt weten, blijf vooral luisteren Zeker. naar deze zender. Naar het Radio 1 Journaal zo meteen. Eerst het NOS Journaal, nu met Gert Kluk. Van acht leerlingen van Ibon Galdoen, de middelbare school in Rotterdam... waar 27 eindexamens waren gestolen, zijn de diploma's ongeldig verklaard. Het OM heeft de onderwijsinspectie de namen gegeven van 42 examenkandidaten... die mogelijk iets te maken hebben met de gestolen eindexamens. Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Turkije en ruim 30 andere landen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 De Egyptische oud-president Mubarak heeft de gevangenis in Cairo verlaten. Een helikopter haalde hem op en bracht hem naar een militair ziekenhuis in het zuiden van de hoofdstad. De rechter gelastte gisteren de vrijlating van Mubarak, die twee jaar heeft vastgezeten. De duur van het voorarrest bereikte daarmee de toegestane maximale lengte. Op grond van een noodtoestand besloot het leger dat Mubarak huisarrest krijgt op een onbekende plaats.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 op de A2 Eindhoven naar Den Bosch, daar staat dus de Bokstol en Bokstol Noord 2 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech en die blokkeert daar de rechter Rijnstook. En de regio Amsterdam is de A8 richting Zaandam afgesloten bij Zaandijk door een ongeluk. Er staat inmiddels tussen Oosterzaan en Zaandijk een file van 5 kilometer. Een op de twee plofkippen is Kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl.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 Radio in journaal Lucella Carasso. Goedemiddag. Egypte en Syrië ook vandaag volop in het nieuws. Egypte door de vrijlating van oud-president Mubarak uit de gevangenis. Ja, want een man om wie de revolutie begon in Egypte... die kan nu thuis of in een ziekenhuis zijn processen verder afwachten. Joris van der Kerkhof, jij bent bij de gevangenis in Cairo... Een half uurtje ja. geleden um, zag jij een helikopter komen en gaan. Is het nu al zeker dat Mubarak daar ook echt in zat? Nee, dat is niet zeker. Het is niet zo dat hij zijn, raam, sorry, dat hij zijn arm uit het raam stak en uh, zwaaide naar de mensen uh, daar beneden hem. Er waren zo'n 200 mensen, Mubarak-fans, naar de gevangenis gekomen. En die hebben de hele middag feest gevierd omdat Mubarak vrij zou komen. Hebben gezongen toen de helikopter aankwam. Maar toen hij wegging, toen vloog de helikopter een beetje van de dichtstbijzijnde gevangenismuur af. En was het voor niemand echt duidelijk wat er gebeurde. Dus er was een tijdje stil. En uiteindelijk, toen er gezegd werd van ja, Mubarak zal er wel in hebben gezeten, toen werd er feest gevierd. Maar 100% zeker... Is het niet, want niemand heeft hem gezien. Het is wel bevestigd door de staats en staatsradio dat hij onderweg is naar het, naar het ziekenhuis. Maar we hebben hem dus niet gezien, alleen op foto's die van heel lang geleden gemaakt zijn. En is er nog verteld of hij in dat ziekenhuis uh, alleen even onderzocht wordt en dan doorgaat naar zijn huis in bijvoorbeeld Charm Of moet hij in het ziekenhuis blijven? Is daar iets over gezegd?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 En als je dan eh, helemaal naar Charles gaat, naar eh, een eigen huis, ja, dan zou de controle op hem wat minder eh, kunnen zijn. Eh, daar is dus eh, geen helderheid over. Waar wel helderheid over is, is dat er dus opeens eh, 200 mensen bij de gevangenis stonden met foto's van Mubarak eh, van, van een paar jaar geleden. Met een foto-album van Mubarak, waar hij eh, met een klein kind aan het rijden is op school en dat kind houdt dan het stuur van de auto vast, waar hij in allerlei poses uh, te zien is. Er waren mensen met rode, witte en zwarte verf... ...die op uh, handen en armen en uh, hoofden geverfd konden worden, de kleur van de Egyptische vlag. En er werd heel veel uh, gezongen, uh, liederen uh, ten faveur van uh, Hosni Mubarak. En alle mensen die voor de Moslimbroederschap waren of die maar iets kritisch zouden kunnen zeggen... ...die waren misschien misschien ochtends wel... Maar die, daar heb ik vanmiddag niet wat meer van gezien. Nee, de afgelopen dagen werd gezegd dat het in ieder geval niet grote reacties zou losmaken in Egypte. Terwijl als je dan even denkt aan twee, ruim twee jaar geleden. Honderdduizenden mensen die de straat op gingen om hem weg te krijgen. Die wilden dat hij berecht zou worden. Uh, het, het is niet de verwachting dat die mensen nu weer de straat op gaan? Maar er zijn wel uh, um, um, uh, demonstraties aangekondigd uh, voor vanavond. Bijvoorbeeld in de wijk waar de gevangenis is. Daar uh, moet vanaf een uur of zeven moeten de mensen door de wijk gaan lopen. Die combineren uh, de demonstratie, de dagelijkse demonstratie tegen de arrestatie van uh, Moussi, nu met een demonstratie tegen het vrijlaten van, uh, van Mubarak. Uh, maar hoeveel mensen daar uh, voor opkomen daar gisteren waren er duizend. Uh, zo werd gezegd. Toen ik er kwam, was de demonstratie al voorbij. en liepen er nog eh, vijf, zes mensen rond die over die demonstratie konden vertellen. Dus ja, hoe, hoeveel dat dan zijn? In ieder geval niet de honderdduizenden. Eh, van, eh, van, drie, van twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden. Joris van der Kerkhof, dank je wel voor dit moment vanuit de hoofdstad van Egypte. Syrië. Boosheid en frustratie bij minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Hij is boos op de VN-veiligheidsraad omdat hij tot nu toe niet heeft ingestemd met snelle inspecties in Syrië. Inspecties die moeten uitwijzen of er gisteren een grootschalige gifaanval is geweest bij Damascus. Hij vindt het onbegrijpelijk dat die inspecties er niet komen, zeker nadat hij de beelden met slachtoffers had gezien. Het zijn gruwelijke beelden. Um, het lijkt er inderdaad op.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 En dan moet de internationale gemeenschap zijn verantwoordelijkheid nemen. En dat doet de VN-veiligheidsraad op dit moment niet. En daar ben ik zeer door uh, teleurgesteld. Ik vind het ook echt beschamend. U zegt op dit moment. Denkt u dat er nog een kans is... dat de VN-veiligheidsraad opeens toch gaat zeggen... doe maar, die uh, inspecteurs moeten er naartoe? Ik hoop dat uh, iedereen die daarbij betrokken is... de leden van de Veiligheidsraad, maar ook de rest uh, van de leden van uh, de Verenigde Naties... druk zullen blijven uitoefenen op iedereen... Uh, om ervoor te zorgen dat die inspecties mogelijk zijn... De ellende met uh, chemische wapens is dat hoe langer je wacht... hoe minder sporen uh, te vinden zijn. En dat gaat al heel snel. Dat is anders dan met uh, uh, kernwapens. Uh, maar ik vind dat het risico dat je nu loopt... dat degene die die wapens mogelijk heeft ingezet... Uh, een lange neus trekt naar de internationale gemeenschap... en denkt, oké, okay, hier kan ik ook mee wegkomen. Dat risico is zo groot. En er lopen zoveel mensen, onschuldige mensen... het risico daar het slachtoffer van te worden... Want ik vind dat de internationale gemeenschap dit niet op zich kan laten maar zien. Maar als het nou niet gebeurt, als de vn veiligheidsraad nou niet uitkomt... dan zegt Frankrijk, ja, misschien moet er dan op een of andere manier actie komen. Is dat ook wat u zegt? Ik wil hierover best uh, op korte termijn met mijn Franse collega uh, van gedachten wisselen. Maar ik dat weet, vindt u geen slecht idee? Ik, vind, ik weet niet wat hij bedoelt. Uh, en je moet wel hier heel voorzichtig zijn dat je allerlei suggesties doet die je vervolgens niet kan waarmaken. Rondroepen bijvoorbeeld, uh, dat heeft hij zelf gezegd, dat gaat niet gebeuren. Maar dat soort dingen, wordt wel gesuggereerd als je het hebt over actie. Ja, maar je moet in dit soort zaken geen suggesties willen doen. En dat wil ik zeker ook niet doen. En ik wil ook niet mensen hoop geven of indicaties geven... die vervolgens door Nederland en door de internationale gemeenschap... niet waargemaakt kunnen worden. Maar wat toch wel zou moeten kunnen, is in ieder geval... een inspectie van de plek om vast te stellen wat er precies gebeurd is. Je kunt ook zeggen, als bij chemische wapens de inzet daarvan internationale gemeenschap om niks meer doet, wanneer dan wel? Ja, inderdaad. Inderdaad. Dat zei Frans Timmermans, de minister van Buitenlandse Zaken... tegen Marcel Bril en na vijf uur meer over zijn Franse collega. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Een deel van België is op dit moment in de ban van hockey. Want zowel de mannen als de vrouwen hebben de halve finale bereikt... van het EK-hockey dat bovendien in België gespeeld wordt. In Boom, vlakbij Antwerpen. Karin Alberts, jij bent daar eh, op het EK. Wat merk je van dat enthousiasme van die Belgen? Nou ja, dat merk je onder andere dat als je hier aankomt rijden... dan zie je een heel aantal vrijwilligers, want ze hebben veel mensen nodig. Allemaal in van die gekleurde jasjes. 250 per dag. En dat zijn mensen die ze allemaal zonder problemen hebben kunnen... ja, ronselen is misschien niet helemaal het woord. Maar goed, uh, die ze hebben kunnen uh, bij elkaar brengen. Dus bij elkaar hebben ze zo'n 2200 vijf, uh, 2500 vrijwilligers nodig. En ik heb er net ook een aantal van gesproken. En, en gevraagd van, goh, uh, waarom uh, je vrije tijd hier doorbrengen? En het grappige was, er waren ook een aantal mensen bij... Die zeiden van, ja, eigenlijk heb ik niet zoveel met hockey. Of nog niet zoveel met hockey. Maar ik was afgelopen zaterdag was komen kijken toen de mannen tegen Duitsland speelden. En uh, ik vond de sfeer zo prettig. En ik hoorde dat ze nog een paar mensen nodig hadden. Toen dacht ik, nou, dit is mijn kans. Ik wil wel dat hockey van dichterbij meemaken. Dus je merkt echt dat, uh, dat hockey uh, in de lift zit in België. En dat is zeker niet vanzelfsprekend. Want een jaar of acht à tien geleden waren er nog maar zo'n 15.000 Belgen die aan hockey deden. Uh, gewoon hè, jongens en meisjes op hun clubje om de hoek. En nu is dat uh, ruim het dubbele 35.000 en ook de prestaties van de professionals die, uh, nou ja, die, die gaan steeds beter. En uh, later meer van jou vanuit Boom bij het EK Hockey. Karin Alberts was dat. Bradley Manning wil voortaan door het leven gaan als Chelsea Manning als vrouw. Gisteren kreeg Menning 35 jaar celstraf voor het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Wikileaks. Het tv-programma Today bracht zijn of haar... Verklaring. Als ik transition volgende fase van mijn leven my wil ik dat iedereen weet wie ik echt ben. Ik ben Chelsea Manning. Ik ben een vrouw. Given de manier waarop ik me voel en felt since childhood, sinds want to heb hormone wil ik zo snel mogelijk hormoontherapie beginnen. Ik vraag ook dat je me vanaf vandaag met mijn nieuwe naam and en the feminine pronoun. gebruikt. Nu ik de volgende fase van mijn leven inga, wil ik dat iedereen weet wie ik echt ben. Ik ben Chelsea Manning. Ik ben een vrouw. Zo heeft Menning zich altijd al gevoeld sinds zijn jeugd. Menning um, wil nu met hormoontherapie beginnen. Het is niet duidelijk of er ook een operatie zal komen. De vraag is waarom hij hier nu mee komt. Volgens zijn advocaat David Coombs, die er al aan gewend is... wil zij het niet eerder bekend hebben... want dan kon het proces daardoor overschaduwd worden. Well, Chelsea didn't want to have this be something that, that overshadowed the case. Wanted to wait until the case was done to move forward...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 Now that it is, unfortunately you have to deal with it in a public Menning had nooit gedacht dat het publiek zou worden. Um, natuurlijk zit hij of zij in een mannengevangenis, toch denkt de advocaat niet dat Menning daar last mee krijgt. I don't and the reason why is everyone that's in a military prison is a first time offender. These are soldiers who have done something wrong. Hebben prison en are really just trying to do their time and then get out. En De militairen die daar gevangen zitten willen maar één ding, dat is snel hun tijd uitzitten en eruit uit de gevangenis. Het is trouwens niet zeker dat de gevangenis meewerkt aan een hormoonkuur. De advocaat van Menning hoopt het wel. I'm hoping Fort Leavenworth would do the right thing and provide that. If Fort Leavenworth does not, then I'm going to do everything in my power to make sure that they. Are to do so. En anders zal advocaat Koems er dus alles aan doen om de gevangenis mee te laten werken. Het is bijna kwart voor vijf. Tijd voor de verkeersinformatie. John Soka. Zeven files, goed voor 20 kilometer. Twee opvallende files op de A8 richting Zaandam. Staat door een ongeluk tussen Knopend Koenplein en Zaandijk 6 kilometer. Bij Zaandijk is de rechterrijst ook dicht. En op de A15 in de richting Europort Daar staat een gestrande vrachtwagen bij Knopend Benelux. Er staat twee kilometer file. En ook daar is de rechterrijst ook afgesloten. De Smart TV blijkt wel heel smart te zijn. Want de Nederlandse producent van de Philips Smart TV's, dat is TP Vision... verzamelt gegevens van kijkers zonder dat die dat weten. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft het bedrijf nu op de vingers getikt. U hoort Wilbert Tomezen van het college. Wat TP Vision doet is um, uh, de gegevens die ze terugkrijgen van de kijker. Uh, wanneer iemand kijkt, waarna hij kijkt, wat hij opneemt, wat hij terugvraagt. U noemt het maar, opslaan.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 Goedemiddag. Waar komt het door dat mensen niet weten dat zo'n televisie van alles van ze bijhoudt? Hadden ze beter moeten lezen of doen bedrijven dit echt heel stiekem? Uh, nou ja, als ik kijk naar, naar, naar het sentiment in de maatschappij... is denk ik dat een heel groot deel van de mensen... Uh, uh, ja, je kan het bijna zeggen onbewust onbekwaam is. Want uh, alles wat we digitaal doen, dat is, wordt uh, vastgeslagen en, en, en opgeslagen. En uh, als iets gratis is, dan ben jij eigenlijk het, het product. Um, dus ik denk dat mensen uh, deels het wel weten... maar dat ze ook deels zullen zeggen van... ja, ik krijg er voordelen voor, dus ik wil er wel gebruik van maken. En wat bedoelt u met als het gratis is, ben, ben jij het product? Nou, ja, bedrijven moeten natuurlijk wel hun, hun, hun geld verdienen. Dus uh, er is nu al onderzoek geweest dat uh, ja, je digitale profiel nu al rond een aantal honderd uh, euro waard is en dat het nou in 2020 rond de 1.300 uh, euro waard is. Dus uh, ja, bedrijven kunnen op die manier meer informatie voor, uh, voor klanten krijgen en op die manier wat gerichtere advertenties en uh, uh, producten aanbieden. Ik denk vooral dat de grote vraag is op dit moment is, is hoe we omgaan met al die data. Uh, en uiteindelijk gaan we naar een wereld toe. En dat is wat ik denk wat er gaat gebeuren. Is dat wij uh, steeds meer zelf in controle raken over onze data. En dat data een soort betaalmiddel gaat worden. Een waardesysteem. Hoe bedoelt u dat? Want tot nu toe bespeur ik uh, veel gelatenheid bij mensen. Ja, maar je ziet dus, hè, ik hou heel erg bij vanuit mijn, vanuit mijn vak uh, als trendwordje van welke patenten komen eraan, welke nieuwe diensten komen eraan. Als je nu ziet van... je ziet heel erg dat bedrijven bezig zijn hè, met het... en dat doen ze al jaren en dat weten we ook allemaal... bezig zijn met het vastleggen van data. Je ziet ook een hele tegenstroming uh, uh, ontstaan... dat wij zelf in controle willen raken van onze data... En uh, nou, je ziet hè, een aantal initiatieven die gewoon bezig zijn... waarin uh, een aantal studenten bijvoorbeeld hun eigen data uh, continu vastleggen. Hè. Je ziet dat je met je smartphone of je tablet continu bij kan houden... wat je aan het doen bent. En dat je dat soort data, dat je bedrijven toegang geeft tot die data... en dat je op die manier um, uh, betere dienstverlening gaat krijgen. En zo, of kortingen bijvoorbeeld. En dan, dan geef je dus jouw gegevens, groot... wat jij allemaal zoekt... dat geef je aan een bedrijf en die betaalt jou er dan voor... zodat hij reclame kan maken? Ja. Oh. Ja, uiteindelijk... Maar waarom zou ik dat doen? Ik denk doen? ook dat je... Als, als je om betere dienstverlening te krijgen. Oké, okay, dus dan, dan geef dus, ik aan, aan met... smart tv of zo... zeg ik wat ik allemaal zoek... of een internetprovider, mobiele telefonie... en dan krijg ik 300 euro plus reclame op maat. Dat is dan het idee? Dat is, bijvoorbeeld, dat is het idee en dat zie je natuurlijk nu ook al gebeuren. En ik denk gewoon, de grote vraag is... is wat is privacy nog anno 2013? Ik kan vaak al zeggen dat privacy al bijna dood is. Uh, heel veel mensen hebben niet door wat we allemaal al online achterlaten... of met onze smartphones... Ik denk dat, en de, dat zeggen ze ook in steeds meer landen... Is de, de, de grote vraag op dit moment op het gebied van privacy is... hoe zorg je ervoor dat mensen... we blijven sociale wezens, we willen dingen met elkaar kunnen delen. Dat vinden we fantastisch. Hè? En in het massamedia tijdperk konden we dat niet. Dus nu slaan we ook een beetje door. Nou, je ziet nu het sentiment ontstaan dat we zeggen... Jou, wat weten bedrijven veel van ons en wat krijg ik daar weinig voor terug... Uh, je ziet de middelen ontstaan dat we steeds meer zelf onze eigen data kunnen gaan bijhouden. De volgende stap is dat, ja, dat wij gaan shoppen met onze data. Hmm. Goed, als je dat wil natuurlijk. Zeg ik er dan maar gelijk bij, want... als je dat wil, het hoeft niet. Ja, precies. Want, want uh, hoe ver gaan de bedrijven nu met uh, met die reclame doeleinden de gegevens gebruiken? Want u bent trendwatcher, heeft u extreme voorbeelden van wat wij ook niet in de gaten hebben? Nou, als je, nou, Ik zeg altijd, we staan op het gebied van technologie, staan we echt op een dunne scheidslijn. Hoe gaan we technologie inzetten? Gaan we het inzetten vanuit het oude paradigma van uh, uh, nog meer producten verkopen. Want dan ben je als bedrijf succesvol of ga je het toepassen vanuit het paradigma dat je veel meer. En daar gaan we volgens mij veel meer naartoe, naar een betekeniseconomie. Dat je ook waarde toevoegt aan, aan, aan de levens van, uh, van uh, uh, je klanten. Um, maar als je technologie gaat kijken wat allemaal al mogelijk is, gaat het al heel ver. Hè. Ze zijn in Duitsland met een test bezig. Dat als je in slaap valt, uh, is een test. Hè, dus dat is, niet, uh, is nog niet uh, een realiteit. Maar als je in slaap valt tegen een, uh, in een bus. En uh, uh, dat, wordt gezet, dat, wordt dan, hè, dat hebben ze door dat dat gebeurt. Dan uh, gaat het raam trillen. En dan krijg je in je onderbewuste krijg je reclameboodschappen gepusht, als het ware. Huh, nou, dus dan ga je dromen uh, over, kom... over ijsjes of ja. uh, wat ja. ze ook maar naar je toe sturen. Ja. Ja. Nou ja. ja Als je kijkt wat de technologische omhoog... Ja, dus, dus de vraag is, uh, en dat denk ik ook bij bedrijven... Uh, als, ik doe veel met strategie bij organisaties. En wat ze nu ook zeggen, en dus, uh, wat ook het sentiment in de maatschappij is... Wat het bedrijf weet over mij, wil ik ook weten. Dus waarom hebben bepaalde bedrijven kennis en kunde over mij... of vooral kennis over mij, uh, heb ik daar geen inzicht in? En ik denk dat die openheid en die transparantie ook heel erg belangrijk is... als vervolgstap in wat we nu zien gebeuren op het gebied van privacy. Dus we moeten ons, de manier waarop wij naar klanten kijken en naar data... moeten we ook echt uh, gaan herzien. Tony Bosma, dank. Uh, wij gaan hier ongetwijfeld nog vaker over spreken. Dank voor dit moment. <laughs> absoluut, absoluut. Dag. dank u wel.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 Angel of Harlem, U2, Willemijn Hubert, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hier voor het weer. Ja. Um, wolken, in ieder geval hier in de omgeving, ja, heeft dat. heel Nederland met uh, wolken te maken gehad? Um, nou, vooral de, de zuiden, zuidwesten en de westelijke helft van ons land al, al vroeg op de dag. In het oosten, ik kwam zelf helemaal vanuit het vanuit grensgebied. Prachtig zonnig weer en richting Hilversum betrokken inderdaad. En inmiddels heeft die bewolking zich echt wel ook richting het oosten van ons land uitgebreid. En er valt ook neerslag uit, maar dat heeft zich tot nu toe nog beperkt echt tot de zuidelijke helft van het land. De meeste neerslag is vooral in, in Zeeland gevallen. Vijf tot zeven millimeter waren de waardes die ik nu terugvond. Misschien lokaal nog ietsjes meer. En ik denk dat dat vannacht echt wel verdwijnt, die neerslag. En, en die wolken verdwijnen die ook? Ja, die wolken verdwijnen ook. Dat uh, had te maken met een, uh, een uh, lage drukgebiedje... wat ook wat aan het opvullen was. Over ons land langzaam aan het wegtrekken is. En morgen komen we meer onder invloed van een groot hoge drukgebied... met de kern boven Scandinavië. En dat betekent bij ons op veel plaatsen echt flink zonnig weer. Het blijft nagenoeg droog en het kwik schiet echt weer uh, omhoog. Er is 23 graden aan zee, 27 misschien, 28 in het zuidoosten van het land. Dus we hebben echt weer een hele zomerse dag voor de woeg. En het weekend nog even kort. Gisteren hoorden we van Gerrit... Dat dat het wellicht droog blijft. Hoe, hoe ziet dat er nu uit? Ik denk uh, op zondag de kans op neerslag uh, wat groter... vooral voor de zuidelijke helft van het land. In het noorden denk ik dat het het hele weekend sowieso uh, droog blijft. Met geregeld zon, maar ook uh, wat wolkenvelden. Temperaturen zo rond de 23 graden in het weekend. Wede hoe ben u? In China is een interessant proces gaande. Het proces tegen de voormalige Chinese leider Bo Xilai... Hij staat terecht vanwege machtsmisbruik en corruptie. Het kan wel eens een aardig inkijkje geven hoe het eraan toe gaat in de grote partij. China-expert Gary van Pinkster van Instituut Klingendaal volgt dat proces in Peking. Uh, uh, Gary, het was een lange zitting vandaag. Wat, wat was het voor zitting? Hoe zou je hem omschrijven? Het was een ontzettend verrassende zitting. Er gebeurden dingen die ik nooit had durven denken. En het zat er vooral in dat Postchilijn zich heel erg tegen eigenlijk de aanklachten heeft verdedigd. En zich heel expliciet heeft uitgesproken. En dat we dat ook nog eens allemaal te horen kregen. Want het gerechtshof daar stuurt regelmatig updates van wat er daar gezegd wordt. En dan hoor je dus ook niet alleen waarvan die verdacht wordt, maar ook... Uh, wat hij daar zelf tegenin te brengen heeft. En dat, ja, dat wordt dan gewoon officieel verspreid. Dus we krijgen daardoor een hele goede indruk hoe het eraan toegaat. En ja, de, de, de, ik had, het is zo wonderlijk dat, hij, uh, dat, een part, dat een proces waarvan wij hadden gedacht... dat het helemaal voorgekookt was, dat ze al lang wisten wat de strafmaat zou worden, waar, waar, welke beschuldigingen die zou accepteren... dat het nu toch heel anders loopt. Nou, Dat lijkt me in ieder geval positief nieuws. Uh, als je kijkt naar de rechtsgang in China, als ik het zo hoor tenminste... hoe verdedigt hij zich, Silai? Nou, hij zegt bijvoorbeeld uh, over zijn vrouw. Hè, die, heeft, die is er niet bij, maar die heeft een schriftelijke verklaring afgelegd. En die heeft bijvoorbeeld gezegd dat uh, zij voor haarzelf en haar zoon... geld uit een gemeenschappelijke kluis heeft gehaald, wat ze... Uh, mee hebben genomen naar het buitenland. En dat geld zou er dan via corruptie in die kluis terecht zou gekomen zijn. zou smeergeld zijn. En hij zegt, nou ja, dat is gewoon een, een beschuldiging die te belachelijk voor woorden is. Want zij heeft zelf een heleboel eigen geld. En dat zou ze toch ook heel goed kunnen gebruiken. Het was ook heel opvallend dat hij zei... Uh, ja, ik heb wel uh, in eerste instantie bepaalde delen van die corruptie bekend... tegenover, de, uh, tegenover eigenlijk de, de partij die een, een onderzoek heeft ingesteld. Maar dat heb ik een beetje ontwikkeld onder dwang en onder stress gedaan. Want ze hebben me fysiek allemaal wel goed behandeld... maar ik ben wel onder druk gezet geestelijk. En het zijn dus, ja, ik heb zomaar wat gezegd... en ik trek eigenlijk die bekentenis in. En welk beeld krijg je ook als je naar de beschuldigingen kijkt... van de machthebbers in China? Zegt dit iets daarover, dit proces? Nou, het is vooral een heel wonderlijk geheel dat je zegt... die machthebbers in China, die hebben de macht... om gewoon eh, hier niets over naar buiten te brengen. Uh, die hebben het toch gedaan. En het blijft heel raadslachtig om te zien waarom ze dat doen. Kijk, dit hele proces gaat eigenlijk niet over corruptie. Dit hele proces gaat eigenlijk over spanningen aan die top... en wat ze daar nou precies mee moeten. Bojelij is te ver gegaan. Die heeft te zeer op... de uh, Populistisch is hij aan de macht willen, hij is hij hoog op willen komen in, dat, uh, in de hoogste leiding van de partij. En door de steun van het volk te zoeken. Dat is hem niet in dank afgenomen. En hij is op een gegeven moment ook. Uh, Doordat zijn vrouw een moord gepleegd heeft, eigenlijk tegen. Ja, ik was die zaak niet langer houdbaar daarvan wat hij wilde. Maar dat ze dit nu toelaten dat hij dit doet. Ja, is er dan ook iets over afgesproken? Maar hoe kun je afspraken uh, spreken dat je, dat je iemand laat zeggen... dat hij eigenlijk onder druk is ge gezet om bekentenissen af te, af te geven? Het is heel, uh, heel onduidelijk. En we, we weten eigenlijk niet goed wat er achter de schermen allemaal speelt... met dit heel politieke proces. En daardoor is het uh, in ieder geval zeer boeiend. Garry van Pinksteren volgt dit dus in Peking. Het is uh, bijna vijf uur. We gaan richting het NOS Journaal.